1 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Memphis is de herdenking aan de gang van de moord op Martin Luther King. Het is 50 jaar geleden dat de zwarte burgerrechteractivist werd doodgeschoten op het balkon van zijn motel. Duizenden mensen liepen mee in een mars naar dat motel. Martin Luther King was in Memphis om stakende zwarte schoonmakers te steunen. De man die hem destijds uitnodigde sprak nu de menigte toe, net als de zoon van Martin Luther King. Beide zeiden dat er nog steeds geen echte gelijkheid is in Amerika. Ook op andere plaatsen in de VS waren herdenkingen. De inzet van kroongetuigen kan grote gevaren opleveren... maar ze zijn meer dan ooit nodig voor het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... in een debat in de Tweede Kamer over de liquidaties in de mokrooorlog. Volgens de minister gaat er veel aandacht uit naar het inschatten van de veiligheidsrisico's... van kroongetuigen en hun familie. De minister gaat wel onderzoeken... of er meer persoonsbeveiligers moeten komen... als er door een rechtszaak meer mensen bewaakt moeten worden. De afgelopen maanden zijn er veel meer nieuwe auto's verkocht... dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal rolden er ruim 136.000 auto's de showroom uit... een stijging van ruim 13,5 procent. Volkswagen was het best verkochte merk gevolgd door Opel. Het voorstel van Rusland om onafhankelijke experts... nieuw onderzoek te laten doen naar de gifgasaanval op oud-spion Skripal... is de afgelopen avond met overmacht weggestemd. Dat gebeurde tijdens het overleg bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Op verzoek van Rusland was er in Den Haag overleg over de gifgasaanslag. Ruslands verzoek om samen de aanval te onderzoeken... Werd door de Britten pervers en een afleidingsmanoeuvre genoemd. Het weer. Vannacht bewolking, hier en daar wat regen. Ook de komende ochtend nog regen, later opklaringen, af en toe zon. Maar flink wat wind en een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen hoort u een sessie die we hebben opgenomen afgelopen vrijdag... met Spinvis. Die kwam op bezoek in de Amsterdamse platenwinkel Velvet Music. En we hebben straks Stephanie Laurier te gast. Want zij heeft een nieuwe solovoorstelling. Een revolutie van de mislukking. Auke Huls zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Hij heeft meerdere romans geschreven. En vorig jaar een muzikaal reisboek. Motel songs. Auke, nacht. Hallo. Het uh, derde verhaal alweer uh, van deze week. Wat, uh, het gaat wel, hè? Ja, het, het vliegt, het vliegt. Wat, wat is het thema geworden vandaag? Um, ja, ik heb iets geschreven waarbij ik uh, teruggrijp naar iets wat gisteren is gebeurd. Maar omdat ik toen zelf aan het voetballen was, heb ik het gemist. Uh, namelijk de wondergoal van uh, Cristiano Ronaldo in de wedstrijd Juventus-Real Madrid. Maar ik heb het vandaag uh, in, uh, vanuit alle hoeken en standen... Uh, op foto en op video uh, tig keer bekeken. En dat heeft geleid tot een verhaal. Het was een prachtig doelpunt, maar ik vind toch dat het zonder de wedstrijd... een, een beetje een geïsoleerde gebeurtenis is. Ik zag hem steeds terug en dacht ik, oh ja, nou ja knap gedaan. Maar ik mis toch de spanning van de wedstrijd dan. Uh, ja, in zo'n wedstrijd is het wel... Uh, nog magischer, maar ik heb er toch iets over te zeggen. Ga je gang. Er hing een man in de lucht. Vrijwel roerloos, de rug plat op een onzichtbare stalage, De benen op opengeklapt als een heggenschaar. één voet naar beneden, de andere recht omhoog. Alsof hij zo de aandacht probeerde te vestigen op een adembenemende maan in de Turijnse nacht. En niet ver van die voet. Een rond object, wit met wat kleurige sterren erop. Een satelliet van de zwevende man, aan wiens macht het object nu al decennia horig was. Kijk naar die man. De vuisten, lichtjes gebald, maar toch nog ontspannen. De lippen op elkaar geperst in volle concentratie, de spieren in zijn nek en zijn benen. En rond de hooggeheven voet een halo van gras en regendruppels. Maar kijk ook naar de man ernaast, die evenzeer loskomt van de grond, maar azelender. En die het hoofd al die gebogen heeft als een pelgrim die zich klein maakt, de armen licht tegen het lichaam gevouwen, de armen tegen het lichaam gevouwen, een man die zijn plaats kent. Dan opeens schiet de werkelijkheid weer in de hoogste versnelling en golft het applaus van de tribunes. De zwevende man is geland en loopt naar de rand van het veld. Er is iets anders in hem dan te doen gebruikelijk. Hij houdt zijn shirt aan, heeft niet de behoefte zijn torso te tonen aan al wie hem vijandig gezind is, wat in zijn beleving bijna iedereen is. Hij spreidt korte armen, een wandelend kruisteken, maar het is echt heel kort. En hij springt niet zoals hij normaal doet en hij landt niet in spreidstand. Hij spant zijn spieren niet aan als een bodybuilder... en hij brult niet als de aap op de rots. Wel wijst hij even naar zichzelf. Ik was het, ik. Maar het behoeft geen nadruk vandaag. Iedereen heeft het gezien. Vriend en vijand hebben zich gewonnen gegeven. Ze hebben iets waargenomen dat dichterbij een wonder komt... dan ze ooit nog hopen te zien. En de man lijkt dat plots te beseffen. Hij heeft het gedaan. Hij heeft de vloek die over zijn leven hangt opgeheven... misschien voor even, misschien voor altijd... maar al was het maar voor even, ook dat is winst. De tevredenheid in zijn blik heeft ook iets van ongeloof... en hij laat zich vieren door zijn in dito kleuren gehulde apostelen... op een manier die hij zelden toestaat. Ze zwermen om, heen, om hem heen en warmen zijn lichaam. En de man laat zich zelfs even optillen als een kind... Ik denk aan dat kind. Ik denk aan de zoon van de alcoholistische tuinman... die zich het zelf gegraven graf indronk. Aan de zoon van een moeder die hem niet wilde... en niet ophield hem dat te vertellen... en daar nog steeds niet mee is opgehouden... maar nu met een bijna religieuze ondertoon in haar stem. Ik had hem bijna niet gehad... en nu heeft hij heel mijn leven veranderd. Ik wilde hem niet, maar God had het beter met me voor dan ik dacht. Hij was een groeiend duiveltje in haar buik geweest en ze had haar best gedaan die duivel uit te drijven... door het voorbeeld van haar man te volgen en zich vol te gooien met bier... en te rennen, rennen, rennen, de uitputting nabij... haar lichaam vervloekend. Spuw hem nou toch uit, ik moet dit kind niet. We hebben hem allemaal zo vaak hetzelfde gezegd... wanneer hij weer eens onuitstaanbaar was in zijn drang naar... liefde en zijn opgeblazen eigenwaan. Wij moeten jou niet. Maar ik kan dat niet meer, al een tijd niet meer trouwens... De man is een kunstenaar geworden die van zijn pijn iets groots heeft gemaakt en daarvoor harder heeft gewerkt dan ik ooit voor iets zou kunnen werken, hoezeer mijn eigen motor ook wordt aangedreven door gelijkaardige pijn. Het stadion in Turijn begreep gisteren opeens wat wij allemaal zouden moeten begrijpen, wanneer het moment is gekomen te zwijgen en te spreken met onze handen. Applaus voor het uh, mooiste doelpunt van het jaar. Uh, tot nu toe, maar waarschijnlijk wordt het niet, uh, niet geëvenaard. Een uh, magisch moment. Auken, dank je wel. Goeienacht. Geen dank. En tot dankjewel. morgen. Oké, okay. doeg. Mm -hmm. Oh no. Sade heeft uh, voor het eerst in zeven jaar een uh, nieuw liedje... Flower of the Universe. En dat hoort bij de film A Wrinkle in Time... die uh, vanaf heden in de bioscoop te zien is. Open kaart, 150 vragen in een bak. En de gast die trekt zelf de vragen. Stephanie Laurier is hier te gast. Presentator, actrice, theatermaker... Een fenomeen, als je het mij vraagt, met uh, niets of niemand te vergelijken. Haar nieuwe voorstelling heb ik net gezien. De revolutie van de mislukking. En dat is uh, een oproep om juist een keer niet succesvol en uh, glamourvol en uh, stralend te zijn. Maar om ook uh, eens te laten zien dat je gewoon kunt falen. En zult falen, hoe pijnlijk dat ook uh, verder mogen zijn. Stephanie Laurier, hartelijk welkom. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Iets dat het midden houdt tussen, tussen muziek, mime. Theater, ja. uh, comedy. Ja. Eigenlijk alle, alle genres door een blender. Ja. En, en er komt iets uit dat, dat, dat ja, nergens mee te vergelijken is. Niemand doet dit verder. Ja. En het is, het is hoog in de energie en, ja. en tamelijk gestoord. En intussen gaat het ergens. <lacht> Wauw, ja, als je het zo ja. brengt, dan denk ik: wow, dat is wel te gek. Totaal niet mislukt, deze voorstelling. Ja, wat te gek. Ik, ben, ik vind het sowieso uh, ja, bizar dat je vanavond bent komen kijken, de allereerste Trout. Dus je maakt me nu ook wel mee op een heel kwetsbaar moment. Want dit is het moment dat het voor het eerst getoond ja, wordt aan het publiek. Ja, ja. en dat is, wel, dat is wel echt de eerste keer zo van... Dit is mijn hart, dit is mijn ziel en uh, jullie mogen eventjes kijken. Dus dat is heel uh, kwetsbaar wel, ja. Dus... Uh, Zo'n eerste try-out ja, is zo, echt een moeilijk ja, moment. Ja, ja, heel erg. Want dat alles nog samen moet komen. En je hebt natuurlijk het gaat over de mislukking. En ik heb continu het gevoel alsof het aan het mislukken is. Tijdens het spelen zit ik vol met demonen. Terwijl het ook over die demonen gaat. En je daarvan losmaken. Het is gewoon een totale paradox waar ik nu in zit. Een voorstelling over het mislukken. En dan denken dat die gaat mislukken. Ja, ja. En die ook voort is gekomen uit een, een soort angst om te mislukken. Die, die ja. jouzelf overviel. Nou ja, het is grappig dat je zegt: het, het, je kan het met niks vergelijken. En dat, is, dat klinkt, als je het zo zegt, ja, te gek natuurlijk, heel origineel. Maar tegelijkertijd is het ook commercieel heel onhandig. En dat hebben mensen ook vaak tegen mij gezegd: van we kunnen jou niet wegzetten. Je moet jezelf in één woord samenvatten, want anders ga je gewoon nooit succesvol worden. Dus je moet gewoon meteen een genre klaar hebben. En daar komen mensen op af. En dat is dan heel lastig, want dan voel je, je eigenlijk al per definitie mislukt, omdat je dat. Niet kan. En alles wat ik maak, en ik heb het echt geprobeerd om mezelf in een hokje te stoppen. Ik dacht, oké, okay, dan ga ik nu alleen maar cabaret proberen te maken, of alleen maar theater. Maar dat gaat niet. Maar het is ook een raar verzoek. Dat zei toch ook niemand tegen Elvis of tegen, tegen de Beatles? Van, uh, <laughs> van, van, van goh, ja, jongens, een hokje daar. Daar moeten we jullie hebben. Ja, nee, of misschien, misschien is het ook wel gezegd hoor, dat zou best kennen. Ja, en dat is dan misschien of, of, of deze tijd. En daarin kwam dan wel het grote falen dat je op een gegeven moment denkt... ik kan mezelf niet in een hokje plaatsen. En dat heb je echt onder geleden? Dat ja, dat ja, geleden geleden klinkt dan heel dramatisch. Maar ja, het was ook wel dramatisch. Ja, het is dan op een gegeven moment kom je op een punt terecht. En denk je, ik kom niet meer verder. Ik, ik, ik stop, ik stagneer. En uh, toen ben ik eigenlijk met alles gestopt. Ik wist niet wat het voor en achter was. En toen heb ik gewoon in een bed gelegen en gedacht... nou, nu ben ik echt mislukt. Nu dit, was het het op, dan. dit was het dan. Dit was het einde van de carrière van Stephanie Laurier. Ja, ja dat dacht ik echt, ja. We moeten de mislukkingen ook uh, omarmen. Kost even tijd en voortschrijdend inzicht. Maar uiteindelijk zijn dat natuurlijk de momenten in je... Ja. In je in je bestaan dat je verder komt en leert. En, uh, ja, en soms het, is het ook gewoon vervelend en is, levert het verder niks op. Ja, dus dat, dat klinkt ja. ook zo dus cliché allemaal. En dan denk ik van, ja, ik heb wel een voorstelling gemaakt uit die periode. Dus dat is natuurlijk wel weer... Ik heb het wel omgezet in iets productiefs. Maar ik ben niet een voorstander hoor, dat we dat allemaal moeten gaan doen. Helemaal niet. Want op zo'n moment, ja, je hebt het vast ook wel meegemaakt... een groot moment van falen. Dan denk je niet, oh, hier kom ik wel een keer uit. En dan ga ik dat omarmen. En dan word ik een sterker, beter mens... Nee, dat is allemaal bullshit. Dat denk je niet, toch? Of... Nee, maar achteraf denk ik wel... Dat, dat zeg maar die momenten van acuut falen... Mm -hmm. dat, dat heb ik ook wel gehad. Een, een, een totaal geflopt televisieprogramma of mm -hmm. zo. Dat lijkt op het moment heel erg, maar dat is totaal niet erg. Want het is heel snel voorbij. Niemand ja. heeft het gezien. Daar is tenslotte een ja, stuk programma is, voor. Dat, dat is ook fijn natuurlijk, ja. Dus eigenlijk doet het er geen hol toe. Het, het, ja. het grote falen, dat is meer wat er niet gebeurt, of, het, of de, de dingen die je niet bent aangegaan... of niet hebt gedaan of hebt laten zitten. Ja, en het is ook grappig wat je zegt, eigenlijk falen. Kijk, als je, als je valt, is het in principe niet zo erg... maar wel als er allemaal mensen staan toe te kijken. Is en wat en je te zegt, juichen dat jij ja, valt. Ja, zoiets. Ja. Maar ja, goed, ook dat waait over. Ja, ja goed. Uiteindelijk. Maar, Uiteindelijk. maar het, het is iets van deze tijd om het er vooral niet over te hebben. Om, om op je tijdlijn alles... Te ja. presenteren als een, als een gloriemoment. Ja. En in ieder interview lees je ook dat mensen er overheen zijn gekomen. of er sterker uit zijn gekomen. waardoor het alsnog weer gespind is tot meer glorie. Ja, klopt. Het, het lijkt ook nu een soort hip-ding of zo. We gaan allemaal met z'n allen het falen omarmen. Want het, ja, dat is allemaal goed. Terwijl ik denk, ja, op een moment dat je echt in de shit zit. dan denk je alleen maar. en hoe nu verder? Dan ben je volgens mij niet bezig met. het eind van de tunnel. Want aan het einde is er licht. Um, ja, wat wil ik zeggen? Wat wil ik zeggen? Ik weet niet zo goed wat ik wil zeggen, eigenlijk. Blah, ik weet het niet. <laughs> of het eigenlijk. Nou, ja, ja. Je, je, je maakt het nog groter, want je, want je, je vertelt ook iets over, over je eigen leven, ja. waar, waarbij je afvraagt van, ja, was ik nou wel de, de liefdesbaby die ik zo graag, uh, waar ik mezelf wel eens voor houd, of, of ben ik eigenlijk als vergissing op de wereld gekomen? Wilden mijn ouders mij wel? Ja. Is mijn bestaan eigenlijk wel weggelegd voor? Uh, ja. Voor, voor een soort glossy of, of is het eigenlijk ook, ook een beetje een moeizaam begin ja. geweest? Ja en, en de mislukking, zijn dat dan ook genen? Want natuurlijk mijn moeder die heeft natuurlijk dingen meegemaakt. En dat, je moeder je het... kwam uit Chili? Ja, ja, ja. En uh, ja, moet ik daar meer over vertellen? Of, ja. Uh, wat zal ik daarover vertellen? Je hebt natuurlijk ook de voorstelling gezien. Nou je moeder kwam uit Chili, je ja. kwam je vader tegen en die was een, was een schipper. Maar die ging er al vrij snel vandoor ja. en toen zat je moeder in Nederland de hele dag televisie te kijken naar <laughs> Anita Witsier... die Anita een grote rol speelt in de voorstelling. In de voorstelling, ja. Dat is dan eigenlijk het, het beeld van hoe het moet zijn. Lang en blond. Mijn moeder had altijd wel het idee dat we naar Nederland toe kwamen... en nou, kwam in een scheiding terecht dat ze zei... we zijn nu hier en we moeten blenden. We moeten niet te veel opvallen. We moeten eigenlijk normaal zijn. Dus het lijkt me ook een grap in een voorstel, maar het is echt waar dat we echt naar de huisarts zijn gegaan en geïnformeerd naar goede hormonen. Ik hield me ook vast aan de bovenkant van het bed en mijn moeder die trok dan ook aan mijn benen. We hebben mijn haar geblondeerd. dus nu kan ik er soort met een lach aan terugdenken. Maar op dat moment is het volgens mij best wel, heeft dat wel voeding gegeven tot ja, de persoon die ik nu ben en het, en het falen of dingen waar ik tegenaan loop. Het en het is ook, moeten voldoen, het succesvol moeten zijn, een soort druk. Ja, het voldoen aan het plaatje. Dat is volgens mij ook deze tijd. En daar gaat ook de voorstelling over, over losmaken van idealen en conventies... en ook je ouders. Um, ja, losmaken van, van de demonen. Ja. En het laten zien ook van je lelijke kanten, je onaardige kanten... je minder moedige kanten... Ja. Ja, dat vind ik wel interessant, ja. Want ook als mensen dan naar me... Ja, mensen zien me nu niet, maar als mensen naar me kijken... of dan denken ze, oh, mooie vrouw, succesvol. Maar er zit zoveel ook nog lelijkheid en rauwheid in... die ik ook heel mooi vind, of zo. Dat is niet per definitie... Slecht of daar zit Temperamentvolle jaloezie. Of, ja, uh, ja, ja. Of, of wanen. Of uh, ja. Nou ja, onaardigheid. Uh, dat soort dingen. Hoe is, hoe is het eigenlijk gekomen dat je, dat je dit soort theater bent gaan maken? Want je, <laughs> hebt, je hebt gewoon keurig de toneelschool uh, ja. gedaan. waar ze je opleiden om, om Shakespeare te doen. keurige dingen te doen. Ja, en, en het, het is bij jou door een soort blender gegaan. Waar, ja. waar dit uit is gekomen. Ja, maar dat doe je dan ook niet bewust. Dat komt er dan uit en op een gegeven moment heb je iets. en daar reageren mensen dan op. En die weet het eigenlijk ook niet zo goed. Dus ik heb in mijn hoofd maak ik iets wat best wel helder is. Ik denk, oh ja, dit is gewoon mijn verhaal. Maar ik snap ook dat het een rollercoaster is. En dan denk ik, oh er moet een band bij. Oh, en hier moet gewoon, ja, dan moet ik met het publiek gaan praten. En dan moet hier dit. En aan het einde moet het heel klein en bijna poëtisch zijn. Dat is dan, ja, dat is dan misschien mijn hoofd. Ik denk dat dat de voorstelling is en tussendoor na. wordt veel verkleed en en en veel net uh, zo expressief en dan ook ja. nog met verf gesmeten. <laughs> en uh... ja dat hebben we vandaag voor <laughs> de eerste keer geprobeerd hoor. dat is nog een dat weet nog we niet zeker dat is een dingetje ja ja het gaat alle kanten op ja ik, ik vond het prachtig en wat wat kon jij er dan uithalen of wat wat wat sprak jou aan of wat ja. wat mij aansprak is is, de, is de, dat je de hele tijd een soort toon treft van, van uh, het is bijna alsof je zit te seppen, maar dan niet alleen seppen langs televisiekanalen, maar ook seppen langs een café, een restaurant, een supermarkt ja. en, en, en dan weer naar de televisie en dan weer een podium. Ja. En, en je krijgt allemaal kleine shots die je ergens wel herkent. Ja, want je, dat bedoel ik, kon je ergens in herkennen of had je een paar... van de, de, de toon of, of, of, de, ja. of, de, of, de, of de uitdrukking? En natuurlijk ook wel gewoon. Dingen die je, die je persoonlijk her, herkent van ja. de, de lelijkheid en de lulligheid. en ja. het, het gedoemde falen, ja, ja, wat, ja. wat dit bestaan uiteindelijk is. Ja. Gedoemd om te falen. Ja, ja. En, en dat, en dat met, een, met een lekker absurde vrolijkheid. Ja. Ja. Zullen we aan die kaart gaan? Oh, ja. Yes. Ja, ja, Hier zijn wat... ze. Um, wil jij gewoon een vraag trekken? Ja, ik ga dat doen. Ik doe dit. Moet ik dan, uh... Van wie heb je het meest geleerd? Oh god, mijn hoofd gaat alle kansen op. Voor wie heb ik het meest geleerd? Mm, dat vind ik lastig. Nou ja, als ik nu trek op de voorstelling... dat vind ik misschien wel bijzonder... dat ik nu met Ko van den Bos werk, regisseur. En als je vraagt van waarom maak ik dit soort theater? Ik zat in Maastricht op school, op toneelacademie. En dan ga je naar het Vrijthof. En dan zie je vrij ja, degelijke toneelstukken. En eigenlijk kon ik daar niet zoveel mee... Tot ik op een dag klokken orange zag. Van volgens mij NNT of Alex Dettriek. Was dat. En ik zag dat. En ik zag Ko van den Bos als een motherfucker in het licht staan. Uh, volgens mij had hij geen, geen peuk in zijn bek. Maar wel gewoon... Goede kop. Goede man. Ja, ja, en toen dacht ik... Er was ook iets met verf. En toen dacht ik... En er zat opera in. Er zat alles in. Toen dacht ik... Ja, dit is het. Zo kan het ook. Dit wil ik maken. Dit, dit is rauw. En dit is kwetsbaar. Dit is alles wat... ja. En daardoor ben ik wel doorgegaan met theater, maar ik dacht dat ik dacht. Oh ja, dit kan ook. Het hoeft niet allemaal zo degelijk en zo uh, in een kader te passen. Dus daardoor ben ik wel. En het is dan te gek dat ik dan nu met hem samenwerk. Maar hoe, nu... kwam, hoe kwam je op die toneelschool terecht? Waar kwam dat plan <laughs> eigenlijk vandaan? Auditie. Doen. Nou, het is ook wel een, een leuk verhaal. Leuk verhaal. Um, ik. ik, ik Theater, dat, dat trok me wel, dus ik ging naar de jeugdtheaterschool. Maar op een gegeven moment, mijn moeder kwam kijken naar mijn eerste presentatie. En ik kan me nog herinneren, ik was toen dertien. En dat uh, een beetje een soort van puberachtige depressie. Dus ik had met uh, zo'n neppistool voor mijn eigen hoofd. Ik zei, ja, ik ga een einde aan mijn leven maken. Het wereld is kut. Eh, alles is verschrikkelijk. En mijn moeder die zag dat en die dacht, nou, dit gaan we niet meer doen. Dus die heeft me van toneelschool, van de jeugdtheaterschool afgehaald. En toen zei mijn docent, die zei van, nee, maar je hebt talent, dus kom maar stiekem. Dus ik hoefde niks te betalen, mijn moeder wist van niks. Dus vrijdagmiddag ging ik stiekem naar theaterles. Oh, dat is heel goed, want dingen die stiekem zijn, ja. zijn altijd veel ja. interessanter ja. dan dingen die dat niet zijn. Ja. ja, en eigenlijk daardoor ben ik wel doorgegaan met theater en zo kwam ik ja, bij de kunstbende en zo. Maar dat is dus wel grappig, want anders had ik dit misschien niet gedaan of zoiets. Ik krijg ook wel een beeld van je moeder inmiddels. Ja, wat, wat, voor, wat voor. Nou ja, een, een, een, een temperamentvol Chileense vrouw, maar, uh -huh. maar die, die dan ook denkt als jij even staat te spelen met een pistool, van uh, oeh, dat zijn slechte gedachten, weg daar. Ja, ja heel beschermend. Te ja. misschien wel ook wat ik zei. Gewoon echt de gordijnen gingen dicht, de deur ging op slot. En dat doet ze natuurlijk ook uit, uit liefde. Om, om te zorgen dat, ja, dat het allemaal beter wordt en dat ik een beter leven krijg, een normaal leven, een goed leven. Een goed mens wordt. Ja. Laten we oh, nog een doen. Ja, ja, Sorry, We ja, moet het even. Ik ben nog... Uh, gewoon deze. Waarin ben je schaamteloos? <lacht> nou ja, je hebt de voorstelling gezien... Op het podium ben je tamelijk schaamteloos. <lacht> ja, ja. In mijn uh, echte leven. Vroeger ook. Nu een stuk minder. Dus dat is zo'n groot contrast. Maar op het podium, ik weet niet wat er gebeurt. Dan... Er komt een soort beest in me los. En dat, dat gaat helemaal tekeer. En ik heb dat ook. Ik heb het natuurlijk wel onder controle. Ik weet wat ik doe. Maar dat. En dan wil ik het ook wat tegenhouden. Of dan denk ik: nu ga ik een ander theaterstuk maken. Of nu ga ik een mooi monoloogje maken. Ik blijf gewoon op een stoel zitten. En toch moet die stoel dan kapot. Of. Ik weet niet wat dat is. Dat, dat daar gebeurt iets. Er komt een soort magie of. Maar dit was nog een, een relatief kleine zaal. Want dat is natuurlijk een eerste try-out ja, ook. Ja, ja. Dat lijkt me nog veel enger dan een, dan een grote zaal. Ja. Want in zo'n grote zaal zie je eigenlijk niemand. Omdat er gewoon licht op je bak schijnt. En dan, ja. uh, dan merk je dat allemaal niet. Maar zo'n kleine zaal zie je eigenlijk iedereen ja. zitten. Maar ik zie eigenlijk altijd iedereen wel. Omdat ik altijd wel met het publiek contact maak. Dus dat heb ik eigenlijk... Al, dus op een gegeven moment dacht ik ook... Ik moet een voorstelling maken... wanneer ik geen contact maak met het publiek. Maar dat doe ik dan toch weer wel of zo... Ik vind het ook leuk om gesprekken aan te gaan met mensen. Ik vind het ook leuk om daarmee te spelen. Dus de schaamteloos op het podium. Ja, behoorlijk. De volgende. De volgende. <laughs> Dit zijn wel echt het is bizar. <laughs> wat vinden je ouders van je werk? nou Dat heb ik natuurlijk net een beetje um, Nou ja, antwoord. misschien is dat goed gekomen. Daar ben ik wel benieuwd ja, naar. Ja, ja, mijn moeder is, die vond het in het begin wel echt heel lastig. En vooral nou ja, wat ik maak als dat beest loskomt... en je ziet je dochter daar staan. Soort, weer in een BH. <laughs> weer met verf. En nu zit ze wel gewoon vooraan... eerste rij... trots te zijn op haar dochter. Dus dat is wel uh, mooi. Dat is goed gekomen. Dat is goed gekomen, ja. ja. Dus daarin uh, omarmt ze... mij en het beest op het podium. Ja, dat is wel... Uh, goed gekomen, ja. Laat we er nog ja, een doen. Nog een. Misschien moet ik dan deze niet, dat ik dan even deze doe. Waar was je op 11 september 2001? Oh, dat is een totaal andere vraag. Ja. Ja, dat weet ik nog wel. Um, bij mijn uh, stiefvader en bij mijn broer kwam toen uh, thuis van school. Uh, zo, dit is echt een andere, even andere schakel, hè? Waar was dat? In Amersfoort, dus ook waar ik nu heb gespeeld. In Amersfoort, daar wonen mijn ouders. Ik zat daar ook op school en ik kwam thuis. En mijn vader en mijn broer die zaten voor de tv. En ik, ik, ik had het nog niet helemaal door wat er aan de hand was en ik zag paniek in hun ogen. Vooral bij mijn vader. Ik heb denk ik twee keer, dus ook bij, um, bij Diana, dat ik ook mijn vader toen zag. En die was daar zo door geraakt. Toen bij Diana, en nu ook. Dus ik zag precies dezelfde blik in zijn ogen. En toen dacht ik, ah, er is iets echt mis. Je zag aan je vader dat het ernstig ja, was. Ja, ja, ja. hij helpt nooit, nu, nu ook niet, maar ik zag wel meteen... Dus ik zag eerst zijn blik. En toen dacht ik, het gaat fout. Of er is iets. Ja. En toen was je vijftien of zo. Ja, ja, ik denk het, ja. Ja. Ja, ja. We gaan er nog één doen. Nog één laatste. Eentje, dan mag jij hem pakken voor mij. Oké. Okay. Deze. Heb je een fobie? Oh... Ja. Een fobie. Het is grappig dat ik. Ik moet gewoon zeggen wat ik denk. Hè? Ja. ja ik, heb, ik had altijd zo'n ding met, met blote voeten. Blote voetenfobie. Je eigen blote voeten ja. of die van anderen? Nee, ja, die van mij. Ja, daar moet ik opeens aan denken. Dat was echt een ding. En dat valt nu, nu. Gelukkig is dat nu minder. Euh, met mijn vriend. Maar vroeger had ik dat heel erg. Ja, het is misschien heel stom om te zeggen. Helemaal ja, blote voeten. Dat, vond ik, dat was, vond ik echt verschrikkelijk. Echt een fobie. Dus je sliep met je sokken aan? Ja, bijna dan... wel. Ja, bijna, ja, ik vond het echt, uh, niemand mocht er naar kijken. En uh, toen had ik ook een vriend, nou, dat, dat, dat, nee, dat, dat gebied, dat, uh, daar mocht niet aan gezeten worden. Ja, aan de was, voet. Aan de voet, ja. Dat is ja grappig. Dat, ja. ja, grappig. Of is het gewoon weer een of andere zieke geest weer. Ja, ik vond het van blote voet verschrikkelijk. Ik probeer na te denken waar dat mee te maken zou kunnen hebben. Ja, dan denk, als we dan hebben over, over vroeger. dan komt natuurlijk al die mislukkingen. En dat komt allemaal ergens vandaan. Ik weet het, kort hè. Um, ik weet dat we toen in de auto zaten naar Spanje. Het was ook een moment dat er nog geen airconditioning was. Dus de raampjes gingen open. We stonden in een hele lange file. Ik zat naast mijn vader. En ik keek uit het raam. En ik zag voor mij... Twee voeten uit het raam steken, maar echt met van die hamertenen. Gewoon echt de lelijkste voeten die ik ooit in mijn leven had gezien. En ik heb daar denk ik voor mijn gevoel twee uur naar zitten staren. En toen dacht ik, dat is echt heel vies, voeten. Dat is echt, ah. Oh. Volgens mij is het daar een beetje geplant. In de meeste culturen laat je ook nooit de zolen van je voet zelfs niet met schoen zien. Dat, ja. dat, is, dat is ongeveer het, het grofste wat je kan doen. Ja. Dat, dat staat gelijk aan het aan moenen. Ja. Ja. Ja. Dat, dat doe je niet. Ja. In, in, in Europa zijn we daar heel makkelijk mee. Iedereen heeft altijd maar die, die hoeven omhoog. Ja. Maar voeten zijn zelden mooi. Voeten zijn over het algemeen heel lelijk. En... Wat vind jij van je eigen voeten? Uh, ja, het zijn een soort zwemvliezen eigenlijk. Ja? Ja. En ik hoopte altijd dat ze me uit het leger zouden houden. Ik zei, ja, ik heb een beetje platvoeten, want dan hoef ik zeker het leger niet in. ja. Maar toen zei hij, nee joh, dat doen we jaren niet meer. Je moet niet zeuren, je gaat gewoon tegenin. En ah, ja. let je, let je ook op bij andere uh, voeten? Nee, nee, ik kijk niet naar voeten. Nee. Oh ja, dus nee. ik ben bij jou wel veilig. Ja. In de zomer, als we elkaar tegenkomen. Ah, dan ga je zeker weten naar mijn voeten kijken natuurlijk. Nee, dan heb je gewoon schoenen aan, toch? Ja, ja, dat is wel waar. Ja, ja laten we dat doen. De voorstelling die is uh, te zien vanaf heden in uh, de theaters. En die gaat nog uh, weken door. De revolutie van de mislukking, Stephanie Laurier. Dankjewel. Hey, ja, bedankt. Ik vond het een leuk gesprek. Dank je. <laughs> Bad blood mama I believe you need a shot Yeah, you got bad blood bad blood mama I believe you need a shot I said climb up on the table baby Let the doctor see what else you got. Ooh. You got bad blood, mama. You got bumps all in your face. What kind of woman is that? Yeah, you got bad blood, bad blood, baby. Ooh. you got You got bumps all in your face. Well, I say one shot from this needle, mama And I'm sure, I'm sure gonna clap your face uh, Give me the needle, doctor, give me the needle Oh, Jack Dupree was dat. Hij zat in hetzelfde weeshuis als Louis Armstrong in New Orleans. Leerde zichzelf ook een instrument spelen. Niet de trompet zoals Louis, maar de piano en de gitaar. Trad op in de Barrel Houses Duke Joints. En Dit nummer heette Bad Blood. Uit 1958 kwam dat. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Dit is aflevering zeven van de reeks De Gevangenis. Gemaakt door Chris Baeyma.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 Morgen begint de Week van de Klassieken... en dit jaar gaat het over de filosofie van de klassieke oudheid. Wat kunnen wij nog leren van die periode zo lang geleden? Historicus Fik Meijer zal een quiz houden, Ken je Klassieken... en presenteerde een boekje, De Sluier van Cicero, van Catalina tot Baudet. Fik Meijer, goeienacht. Goeienavond. Wat is dat eigenlijk, de Week van de Klassieken? Nou, de Week van de Klassieken wordt georganiseerd... door het Rijksmuseum van Oudheden en Trezor uit Friesland... is samenwerken met het Allerpeurse Museum... Ateneum Boekhandel, het Nederlands Klassiek Verbond. En daarin wordt dan aandacht gevraagd... voor de klassieke in de ruimste zin des woords. En die is dit jaar van 5 tot en met 15 april. En in die tien dagen zijn er uh, uh, allerlei activiteiten. Uh, het begint dus morgenavond met de uh, een lezing van Bert van den Berg over het kosmisch perspectief, over antieke filosofen in de ruimte. En s'avonds wordt het echt geopend met de quiz, de pubquiz... waarin dan allerlei klassici intiems bij elkaar komen... en dan in het Rijksmuseum de strijd uh, met elkaar aangaan... in een quiz die ik dan mag uh, presenteren. En dan in de volgende tien dagen zijn er de nodige activiteiten... Uh, lezingen, uh, vooral over... Filosofie, want het, het, het, het thema is ook de grote denkers. Het uh, boekje van de Week van klassieke is geschreven door David Reijser. Uh, de portiek van de buren, dat ook gaat over allerlei gedachten... Uh, die er vanaf de oudheid tot nu uh, over verschillende onderwerpen zeggen uit. En zo is er dus een heel breed scala van activiteiten... dat in die tien dagen uh, wordt gehouden. Het valt mij op dat, dat als er iets groots gebeurt... als er verwarring heerst... dat mensen teruggrijpen naar de klassieken. Bij de verkiezing van Donald Trump was dat het geval. Destijds met de, de moord op Pim Fortuyn... dan ineens komen de vergelijkingen met, uh, met Nero... Ja. of met uh, Caligula... of met uh, ja. Catilina, die jij ook noemt uh, in, in ja, de titel daar, van het boek. In, in, met name in Amerika hebben klassici het idee... alsof ze erbij willen horen... Dus ze gaan uh, allerlei figuren die, waar een zwart vlekje aan is, gaan ze dan vergelijken met een vergelijkbare figuur uit uh, de oudheid. Dus dat kan zijn, In, bij de founding fathers was dat al vroeger, uh, bijvoorbeeld uh, Augustus en Caesar die deugden niet. En nu bijvoorbeeld Trump, die wordt vergeleken met allerlei Romeinen waar, een, uh, waar iets aan mis was. Dus dat is heel, heel sterk. En ik moet daar wel bij zeggen... vaak wordt het wel op opportunistische wijze uh, gedaan. Om het maar eigen punt te bewijzen. Wij klassici proberen er op alle manieren ook echt bij te horen. En deze week moet er dan ook aan bijdragen. Catelina, wat ik er nog van weet... van, van, van jouw eigen colleges, uh, alweer lang geleden overigens... dat dat was een samenzweerder. Een man, een man die een beetje zotte opstand betrachtte. Ja, in, in, in dat boekje heb ik vooral proberen na te leggen... de sluier van Cicero. Want hij is de enige die er eigenlijk... echt een oordeel over geeft. Sallustius neemt het 20 jaar later neemt het over. En een tegenstem hebben we niet. Dus of Catalina nou de grote schoft was... waar Cicero voor uitmaakt... ja, dat is eigenlijk moeilijk na te gaan. Dat is het grote probleem. En, en, en daarom heb ik... dat boekje ook geschreven... dat je ook voorzichtig moet zijn... met iedereen zomaar als een Catalina te betitelen... omdat die man... Is al ja, moeilijk te duiden. En om hem dan nog zover in, in de strijd te werpen. dat anderen ermee vergeleken kunnen worden. dat gaat helemaal te ver. En dan kom je, en, je uit het, bij het het Baudet. Ik ben al 45 jaar met die man bezig. want ik ben er ooit op gepromoveerd. in 1973. En nog steeds laat die man mij niet los. Nee, het is een fascinerend figuur. Ja dat, nou ja, dat valt wel mee volgens mij. En dan kom, je, dan kom je uit bij Baudet. De kans dat wij het over 2000 jaar, Nou ja, wij of de mensheid het over 2000 jaar nog over Baudet heeft, lijkt me niet zo groot. Dat geldt voor de meeste hedendaagse politici. Dat klopt. Maar hij heeft. Ik begin dat boekje met hem, omdat hij begint met het beroemdste citaat van Cicero. Quo usque tandem, Catalina abutera patentia nostra. Hoe lang nog, Catalina, zul je misbruik maken van ons geduld? En dat citaat, dat heeft Baudet verminkt... en heeft daar uh, een, een, een aanslag uh, op gemaakt op het partijkartel. Dus hij begint dan ook echt te praten over... hoe lang nog zal het partijkartel en de baantjesmachine... ons geduld nog op de proef stellen... Maar ja, hij maakte behoorlijk wat fouten daarin en dat is dan jammer. Als je dan zo'n citaat geeft, ga dan eventjes te raden bij een klassicus, uh, Leid het in van dit citaat is uit Cicero, maar ga niet meteen beginnen met uh, ik laat even zien dat ik mijn Latijn ken. En daar moet je dus, vind ik, voorzichtig mee zijn. Ja, en toen werd hij uh, streng toegesproken door de Kamervoorzitter... die zei de voertaal de hier is Nederlands. Zeker? En verder zat iedereen een beetje te dommelen... want dat Latijn is toch niet meer zo heel paraat ja, bij de meesten. Maar het meest opvallende is... hij werd in Engeland enorm afgezeken... door de klassica opiniemaker Mary Beard... die allemaal prachtige boeken schrijft. En die kon het niet begrijpen dat iemand dit Latijn uh, bezigde... en zei... Ja, uh, het is niet zo erg dat de rechterzijde dat doet. Want die hebben er toch geen verstand van. Dus laat ze maar verkeerd Latijn spreken. Dan valt hun programma vanzelf toch wel door de mond, Waar ik het niet helemaal mee eens ben. Er mag wat bijgeschaafd worden hier en daar. Een uh, quiz, ken je klassieken. En een hele week ge gewijd aan de, ja, de oudheid. Ja, veel, veel activiteiten ontplooit. En een mooi boekje over uh, Cicero. En hoe betrouwbaar hij eigenlijk is als uh, bron en verteller. Fik Meijer, dankjewel. je Goeienacht en veel plezier. Dat was dat uit 2015 van zijn derde album, het nummer Cautionary Tale. Eens in de twee weken nemen we in Amsterdam in de platenwinkel Velvet Music twee muzieksessies op. Muzikanten komen langs en spelen drie liedjes. Deze keer was het podium voor Spinvis. Dit nummer, Hallo Maandag. Het begint altijd met jezelf. Je kan daar eigenlijk alleen maar over jezelf schrijven. Maar ik hoop dan wel door het zo te stileren... dat het uiteindelijk un universeel voor iedereen zou kunnen. Dit gaat over een, een man die, uh, die weliswaar ouder wordt. En zijn, hij ziet zijn lichaam ouder worden. Steeds meer sterren op mijn huid. Steeds meer stappen naar de muur. Uh, en, uh, maar hij besluit ook dat wat er dan ook komt... Het, hè, wat zich dan verder ook aandient in de toekomst. Uh, noodlot, ziektes, ellende, toestanden. Laat maar komen. Kom maar, kom maar. Hij, is, hij besluit dat hij daar niet meer bang voor is. Want dat is omdat het nou het deel is van het leven. En de angst daarvoor is... Uh, dus ja, dat begint dan bij mezelf. Omdat ik dat al tegen mezelf zeg. Maar uh, het gaat uiteindelijk niet meer over mij. Maar ik hoop over de luisteraars zelf. En... Uh, uh, dus het is, het is een redelijk. Uh, het is positief bedoeld. Zo van jongen, je moet niet bang zijn voor de dingen, want ze komen toch wel, of ze komen toch niet. Maar als je daarnaar luistert, kan me voorstellen dat je toch wel een droevig lied vindt. Maar dat is eigenlijk altijd wel bij mij. Ik bedoel het nooit droevig, maar het, het, het pakt altijd droeviger uit dan ik uh, van plan was. En dat is nu ook weer goed. Het komt door de door de kieren en gaat komt dat naar binnen. Ja. Hallo halte, hallo flat, hallo namen bij de bel. Hallo kamer, hallo bed, hallo daar, kom maar met de rest. Beelden van een kampioen, en dan een pretpark en een vrouw die iets verkoopt, ik weet niet wat. En dan een kind dat niemand wou, oud en dom, maar alles went. En boven maandag is het grijs, denk ook voor jou, waar je ook bent. Mensen komen, mensen gaan. Wat is gezegd, wordt altijd waar. Wat is geweest, heeft nooit bestaan. Hallo maandag, hallo mei. Hallo uitzicht, hallo tijd. Draag mijn kleren, neem mijn hart. Welkom weemoed, welkom storm. Hallo schaduw op de grond van wat nog moet en zal. En alles wat nog komt. Er wordt een huisraad opgehaald Tienduizend folders op de mat Van de dunne man die met zijn hond Vaak op het winkelcentrum zat Je wordt hier dagelijks gemist Je wordt hier dagelijks verwacht Je brieven worden goed bewaard Gelezen wat er niet in staat Er schuiven geesten door de gang En wat ik verder ook probeer Het wordt niet minder, alleen maar meer Steeds meer sterren op mijn huid, steeds meer beelden in een uur. En steeds meer stappen naar de muur. Hallo maandag, hallo mij, hallo uitzicht, hallo tijd. Draag mijn kleren, nee mijn hart. Welkom weemoed, welkom storm. Hallo schaduw op de grond van wat nog moet en zal en komt. Hallo maandag, hallo mij, hallo uitzicht, hallo tijd. Draag mijn kleren, neem mijn hart Welkom moed welkom storm Hallo schaduw, op de grond Van wat nog moet en zal en ah Dat was op verzoek van, uh, van het programma. En dat vind ik altijd heel erg moeilijk. Want ik ben altijd zenuwachtig om, om de tekst. En de, omdat je, ja, je, het is voor de eerste keer dat je dan zo'n liedje uh, moet spelen. Dus dat vind ik, dat vind ik echt een opgave. Het is, uh, Daar gaat ze, van Clouseau. Het is, heel, uh, het is een klassieker. En ik heb dat altijd een perfect liedje gevonden. En uh, in, de, in de akkoorden, in de melodie, maar ook in de tekst. Het is helemaal... Uh, ja, het is, is, ja, zoals ik het zeg, ik heb het altijd een perfect... Dus dat vind ik wel een goede keuze om dat nu zo om te proberen. Hè, want het, als ik het uh, verknal, dan uh, kan ik er ook niks aan doen. Ik sta met mijn één been in de kunst... maar in mijn andere been wel in de, ja, in, de, in de, ik zal maar zeggen, amusementsindustrie. En daar hou ik ook heel erg van. Ik hou ook van Walt Disney films, ik hou ook van, van uh, popcultuur, weet je wel. Het feit dat het zo'n grote hit was wil niet zeggen dat het geen goed liedje is. Da. For godswerk, buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een Er gaat zijn hit van Clouseau in de uitvoering van Spinvis... afgelopen vrijdag uh, opgenomen in Velvet Music in Amsterdam. En hij is uh, nog aan het toeren met zijn uh, album Treinvuur Dageraad. En hij is te bewonderen binnenkort morgen om precies te zijn in Tilburg. Vrijdag in Uden. En volgende week vrijdag weer zo'n sessie in de Velvet. En dan komt onder meer op bezoek Marlon Williams uit Nieuw-Zeeland. Poëzie van Frank Koenengracht, dichter en psychiater. En dit gedicht heet Brief aan mijn moeder. Moet je horen, mama, luister je. Ik lees hier over een aanbod waarbij zeer oude moeders... met meestal zeer oude zonen... die om niet tastbare redenen niet meer bij ze willen slapen... een zwaan ter beschikking wordt gesteld. Door de thuiszorg. Het gaat om Hollandse zwanen. Ze zwemmen overdag rond... maar s'avonds worden ze opgeborgen in prachtige vitrines... Ze worden thuis verzorgd en in je bed gelegd. Ze slaan hun linkervleugel om je heen. Dat is tegen angst voor duizeligheid. En ze leggen hun slaven op het andere kussen. Dat is tegen eenzaamheid. ochtends worden ze weer opgehaald. Doe het maar, mama. Je bent er immers voor verzekerd. Dat hele idee over die zwaan. en dat Hollandse zwanen, natuurlijk, omdat mijn moeder ouderwets is. dus dat moeten Hollandse zwanen zijn, dat van geen buitenlandse zwanen. Dat, dat hebben we niks aan, weet je wel. Dus dat is, dat is de grap waardoor het omkantelt. Maar de, ik heb een keer. Ik, ik had een keer een gedicht willen schrijven, dat heette De Zwanenwinkel. waar je zwanen kon kopen. Het uh, ging maar niet, het ging maar niet, het ging maar niet. En toen zag ik ineens in de in, in, in een Rotterdamse krant... een man die had uh, een geweldige verzameling van rommel. Allemaal troep, rommel, uh, geweldige uh, soort, soort veilinghuis-achtig uh, ambiance. En daar stond een vitrine met een zwaan erin. Dus toen had ik hem. Dus het komt gewoon van een foto.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 Je bent er immers voor verzekerd. Brief aan mijn moeder van Frank Koenengracht. En morgen in Nooit meer Slapen, kunstenaar Jan Hendrikse. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.